Is de zomer van ZFM. Voorstand voor en de regio. Ja, leuk is dat als je dat nieuws afluistert. Want ik heb dat nou al dagenlang zit ik dat af te luisteren. Ja, het is een technisch probleem, mensen. Ik kan er weinig aan veranderen. Dat ligt ook op het bordje van de techneuten. Want uh, het zal van een hoop mensen zijn opgevallen dat het nieuws niet het nieuws is. Want het nieuws is eigenlijk oud nieuws. Dat heeft te maken met het uh, systeem. Uh, je moet op een gegeven moment uh, moet je dat uh, nieuws importeren. En uh, ja, op een, een of andere manier werkt dat niet. En wordt dat niet verversd. Dus uh, de techneuten zijn ermee bezig. Ik zeg er even bij dat dat uh, dus niet vandaag of morgen uh, opgelost is. Want je moet uh, bedenken dat wij ook maar een stel, ja, hoe moet ik het zeggen, goedwillende vrijwilligers zijn. Hè? Want uh, we worden er niet voor betaald om hier uh, onze veldbedden neer te zetten. Dat is dus de reden. Ik uh, kan er niet uh, leukers van maken. En ik uh, leg het ook gewoon uit. Dus als je morgen het uh, nieuwsbericht uh, weer hoort. Of over een uur. Want dat kan natuurlijk ook. Want over uh, een uur hebben we weer nieuws. En dan is dat nog steeds hetzelfde bandje. Dus, dus die man die zit er niet. Nee, die man is er gewoon uh, ondertussen wel wat anders aan te doen. Maar wij hebben een probleem. Dat is een beetje de uitleg uh, van het verhaal. Want... Ik kan me voorstellen dat je aan de andere kant van de, la, van de radio denkt van... ja, word ik dat nou alweer? Ja, dat heeft daar mee te maken. Laten we dan maar gewoon beginnen met deze eh, Zandvoort ieder morgen, hoe je het maar noemen wilt. En dat doen we met een fijn nummer van Paul McCartney. Het was wel duidelijk, band on the run, dat, uh, daar stond het volgens mij ook. Hij had al een vooruitziende blik, deze Paul McCartney met 1985. Dat uh, is het jaartal dat wij hier de laatste Dutch Grand Prix hebben gehad. Eigenlijk heette het toen nog de grote prijs van Nederland. voor de Formule 1-auto's. En we dachten, nou, we gaan dit, dit jaar het nog eens een keer overdoen na 35 jaar. Maar toen kwam er het C-woord voorbij en toen ging het hele feest niet door. En zo zijn er heel veel veeltjes verknald door dat C-woord. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Uh, tien over tien. Uh, we gaan uh, straks uh, natuurlijk uh, het uh, verhaal van uh, Tino Stuy nog even vertellen over zijn rugpijn. Die twee weken geleden, wat zeg ik bijna... want drie weken geleden is, dit, uh, is deze column alweer. Maar goed, gisteren heeft hij een nieuwe uitgesproken. Die hoor je morgen bij Walter. En uh, dan uh, is er ook nog uh, een telefonisch interview met... Uh, dan moet ik even nadenken. Goh, mevrouw Almeida Botman, die is het. Dat uh, is uh, de dame in kwestie die ik uh, ga doen. Uh, ik ben even de voornaam gewoon kwijt. Maar zij woont in Bentveld, uh, ze is landschaparchitect. En uh, we hebben het over het kruidenveldje in uh, Bentveld. Die uh, ga je uh, straks uh, ook uh, horen uh, na 11 uur. En dan is het ook de bedoeling dat ik om half twaalf Mick Boskamp erbij trek. Met een blik op het nieuws, zoals hij dat gezien heeft. Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit de onderstroom van Nederland. En deze dame heb ik al een meerdere malen gedraaid. Zowel hier als anders.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 Scene. You never know if we go are heading for the book. answer It's or the L. All that time. this way How of keeping up it. appearances is heaven. I say, I'm going to I wanna be, I wanna be with you ...die uh, eind jaren 70 is ontstaan. Toen heten ze Crystal. Dat zeg ik uh, eigenlijk nog niet. Toen heten ze Elton, McLean en Destiny. Zo uh, uh, zijn ze begonnen. Daarna uh, heten de dames dus uh, Crystal. En uh, dit was een van de wapenfeiten in die tijd. After the dance is through. De, dat krijgen ze wat uh, amper mijn strot uit. Maar goed, uh, het was wel een aardige danceclassic. Uh, een beetje in de zin, in de zin van de oldschool R&B. Zo mag je het uh, wel noemen. Tien voor half elf uh, middels uh, worden Daarvoor hoorde je trouwens... Malou, en how do you feel about it? Het is dus een, uh, een Rotterdamse dame die sol met een uh, echte uh, stevige laag uh, eronder zet. En uh, het gaat eigenlijk... Uh, het heeft best wel een, uh, een, een strekking, het hele verhaal. Want uh, hoe ga jij nu vandaag de dag met je leven om? Dat is een beetje uh, eigenlijk... Het uh, verhaal uh, achter de zong de van haar. Dat is. Uh, uh, want ik heb haar vorige week nog eventjes bij mij in de uitzendingen bij Alternative FM nog uh, gesproken. Dus dat uh, is uh, een beetje het verhaal van Meloen. Maar goed, uh, uh, ik denk dat het een beetje de op meest opvallende school uh, van uh, Nederlandse bodem is van de laatste tijden. Want ik vind hem werkelijk fantastisch. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een uh, presentator hier bij een lokale omroep hier in Zandvoort. Uh, we gaan door met uh, ook weer muziek uit de buurt. Uh, hij heeft hier ook uh, nog een tijdje gebivarkeerd... maar hij is uh, verhuisd, hij is, uh, nu naar de Ik heb het over Koen Alvaarders en I Don't Know...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 the pine forest perfume Geluk in mijn ogen Als je weer in je hoofd verdwaalde En me vertelde over alles wat je dacht Hoorde je mijn hartponken En de liedjes die ik voor je schreef En hoe ik met alles wat ik had wilde dat dat voor altijd bleef Wat is er gebeurd liefste Je zit in heel mijn lijf. En ik raak jou nu kwijt Wat heb je gedaan, liefste? Of wat heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien? Dat dit fout zou gaan de zoute tranen die je van mijn lippen kusten? Of spoelde je de smaak weg met een slok vol schuimend bier? Voelde je trillen van mijn lijf, van mijn armen en mijn benen? Of dacht je echt dat ik het zo koud had hier? Zag je de angst in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde? Of sloeg je al mijn blikken vastberaden van je af? I'm zouten tranen van uh, Willemijn de Boer. Uh, het is twee minuten, eigenlijk anderhalve minuut voor half elf. Daarvoor hoorde je trouwens uh, uh, Koen Alvarez met uh, You Don't Know of I Don't Know, moet ik uh, zeggen. Dat is uh, de uh, echte titel van dat uh, nummer. En dan heb ik uh, natuurlijk, nou ja, hij is, uh, hij is al oud, moet ik erbij zeggen, tenminste de, de column dan, als ik het over de persoon heb, dan krijg ik ruzie met hem. Dat moet ik ook weer niet hebben. Dus uh, dat, dat wil ik ook niet. Uh, maar goed, hij heeft uh, de column een aantal weken geleden uitgesproken. Uh, ik, uh, ik dacht dat hij dat uh, gedaan heeft uh, in uh, de week voordat uh, Ger uh, zelf met uh, een weekje weekend of een weekje verlof had uh, genomen voor uh, het uh, programma. Toen mocht ik uh, een week later uh, dat doen. En uh, Pino Stuy heeft uh, die kolom uh, uitgesproken in dat uh, programma. En dat, uh, de kolom heet Rugpijn. De kolom van Stuy. Uh, deze heet rugpijn. Dus jullie weten namelijk dat ik al twee weken pijn in mijn rug heb. Dus denk mijn nou... Het is niet verstandig om in je eentje een caravan van 800 kilo op te tillen. Dus na twee dagen met knalende rugpijn te hebben rondgelopen, vind ik een plekje in de Thaise Massage bij Moon. Bij binnenkomst zie ik een bekend gezicht: jeugdvriend André uit de Koningsstraat, vlak achter mijn ouderlijk huis. Voetballen op het pleintje van de Halieschaf en de Berea-school. Het Vincent Rugebrecht, Martin Visser, Paul Blij, Bertel Brandt... Van de Klauw, Peter Waterdrinker. En zo nog enkele die we niet meer zien helaas... in verband met de jong dood. Veel katten kwaad, we hebben een topje gehad. André is de zoon van Engel, lieve man... die achter de kassa zat bij de lokale supermarkt NKB. Wie weet dat nog, van de familie N te Z. Dat was best een triest verhaal eigenlijk. Trieste verhaal, ons dorp stikt ervan... Ze sponsorden een half-professioneel zaalvoetbalteam met een self-service super. Ze deden het zwierige met grootse gebaren... en wonnen elk Sanford-zaalvoetbaltoornoui ongeveer. Maar toen het financieel wat minder liep met de zaak... bedacht iemand dat het kennelijk wel een goed idee was... om een tastvol drugs naar Duitsland te brengen. Dat liep niet helemaal goed af. Of liever gezegd helemaal niet. Als gezegd, ons wonderschone dorp zit vol Sanford-monologen... met een droevig afloop. Maar goed, André dus. Hoe is het? Jezus, die nou herkende je niet. Ja, oud, dik en lelijk natuurlijk. En jij? Alles gezond? Ja, pik. Pijntjes, maar verder niks te klagen. Wat heb jij? Ik heb een caravan getild. Het was iets te zwaar. Spit. Haha, <lacht> lul. Je moet ook beginnen met een krat bier natuurlijk. Waar woon je? Zandvoortselaan. Uit een door gordijnen afgesloten massageruimte klinkt de stem die ik niet thuis kan brengen. In die bouwval. André en ik lachen. Ik word gewenkt, ik mag me uitkleden en instorten. Deze bouwval gaat even plat, heren. André moet vooral de groeten doen als een jonge broer Peter en verdwijnt. Na een krap uur knietjes in mijn rug hoor ik de bekende stem opnieuw. Lig je te pitten, Tino? Nee, ik word steeds gewekt door een eikel in de kamer naast me. We lachen en ik herken zijn stem. Het is een andere jeugdvriend, Peter. Van de wastunnel bij de molen, van het ongeluk bij het heuveltje bij onder andere Johnny Herbert en Mark Heijman om het leven kwamen. Een ongeluk dat diepe sporen in diverse levens in het dorp trok. Van zijn vrijgezellenavond in Antwerpen en van zijn 364 bezoeken per jaar aan popconcert. Omdat je niet elke dag naar een concert wil, natuurlijk. Leef op Zandvoort het trekt sporen van vreugde verdriet met jeugdvrienden. Het gaat niet over wat wordt gezegd, maar de essentie is wat er niet wordt gezegd. En praten door gordijnen is net iets anders omdat je elkaar niet ziet. Ik kon je niet thuisbrengen, Peet, maar ik hoorde iemand net op die kale kop van je slaan. Het klonk vrij hol, toen wist ik dat jij het was. Stilte. En dan een hardgrondig lul. Nee, het is niet verstandig om in je eentje een keer even van 800 kilo op te tillen. Het levert de knieën in je rug en een dorpspraatje. Wel gezellig. I crossed that line last night, I've made my bed so lying. ...dat ze hier uit deze provincie komt. Wie meer wil weten van Elsa Birgitta Bekman, ...want zo heet zij voluit... ...die moet volgende week donderdagavond... ...in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... ...wat een samenwerking is met Alternative FFM. Ja, ik spreek ook een beetje voor eigen parochie. Dan gaan we het hebben over haar voorgenomen plannen... ...om een EP of een album zelfs uit te gaan brengen. Ik geloof dat die op stapel staat... Uh, maar dan is zij telefonisch uh, in de uitzending uh, te horen. Dus dat uh, gaan we dan volgende week donderdag horen. En wellicht dat ik het dan uh, de audio even veilig stel. Zodat ik het hier ook nog uh, kan laten horen. Uh, de, de dame heeft uh, daarvoor nog een andere opvallende single uitgebracht. Namelijk You're Not My Favorite Sandwich. Het is wel uh, heel erg uh, uh, leuk als je een liedje schrijft naar aanleiding van een broodje wat je eet. Maar goed, de strekking zal denk ik iets anders hebben dan de titel doen vermoeden. Daarvoor hoorden we Wolf and Moon met Eyes Closed, een band die ook hier geweest is bij ons in de studio van ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort, lokale Omroep, Zandvoortse omroeporganisatie. He? Om even maar duidelijk te zijn waarvoor we staan. Die zijn hier ook geweest. Het is een Nederlands-Duits Stel, uh, Stephanie Martens heeft uh, nog een uh, verleden gehad als Stephanie June. Die is zelfs daarmee ook uh, in De Wereld Draait Door geweest. Uh, heeft ook nog samen met uh, Marnix Doornstein nog een uh, nummer opgenomen. Uh, hebben we ook hier wel eens uh, gedraaid. En de andere helft is een echte Nederlander, Dennis de Beurs. Dat uh, is uh, Wolf en Moon, uh, zoals ze uh, klinken. Maar ze uh, resideren in het buitenland... Sterker nog in de hoofdstad van Duitsland, namelijk in Berlijn. Dus daar uh, komen ze vandaan. Uh, nog meer nieuws uit, of wat zeg ik... ja, meer uh, werk uit de onderstroom van Nederland. Uh, hier uh, liep ik uh, tegenaan. Vond ik wel heel erg uh, grappig dat er iemand uh, mee kwam. Namelijk Hanneke uh, Laura Die kwam daar mee. En die zei van, je moet er nog eens een keer naar luisteren. Op uh, Facebook had ze dat uh, wereldkundig gemaakt. Sahil Bal heet de man. Hij uh, komt niet oorspronkelijk uh, uit dit land. Maar hij woont al jaren in Den Haag. En hij heeft een EP uitgebracht. En ik vind hem uh, bijzonder mooi om naar te luisteren. Dus daar ook uh, dan maar even het nummer van. Hier is van uh, het, uh, de EP As The Child. Keep it with yours. The more you know, go low, dig deep, toot toot, beep beep, On the one to fun, never afraid you. you, can be delighted, shake a boom boom, tang tang, rubber tum tum bo, bang that thing to the beat of the drum, oh! De eerste 12 onzen die ik heb gekocht. Let's start to dance again van Hamilton Bohennen. Niet uh, tevoren met Lewis. Daarvoor Madonna en daarvoor Sahil Baal. Dat uh, waren het uh, rijtje van drie. Bovendien moet ik nog even denken aan de column die uitgesproken is door Tino Stuy. Ik zat te luisteren. Engel Brand. Hij heet geen Brand, hij heet koper. En waarom heet hij koper? Omdat hij jarenlang daarachter de kassa van de NKB heeft gestaan en dat toevallig mijn oom is. Dus het is gewoon nog een directe bloedverwant ook. Maar dat zal Tino nog eventjes fijn onder zijn neus wrijven. Dus dat gaat ook echt wel gebeuren. Het is dus gewoon een koper. Hij heeft er gewoon met mijn neef staan kletsen... toen hij daar even bij die massagesalon binnen is gestapt. Ja, dat krijg je ervan. Als je dus op een gegeven moment met familie te maken hebt. Ja, ja, ja. Ik ben een neef van André. Dus dan weet je dat in ieder geval weer. Goed, het is bijna 11 uur. Het uh, is altijd heel erg leuk als je dan dat op een gegeven moment... He, dan, dan zit ik in de vlaag van de heer, Ja, want ik uh, kwam toen wel eens uh, in die periode dat ik die eerste 12 inch heb uh, gekocht. Kwam ik bij Engel en wil gewoon over de grond. Dus ja, dat, uh, dat, dat weet ik nog. Uh, Radio Peters, die verkochten die 12 inch en daar had ik hem vandaan. Dus toen had ik uh, net mijn eerste 12 inch. Dat moest ik vieren bij mijn oom en tante in de Koningsstraat. Zo uh, werkte dat uh, in die uh, periode. Tot aan het nieuws. Nog eentje van Razorline.